Mark Hogger met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsactivist Ahmed Katrada is overleden. Hij was een van de belangrijkste leiders van de ANC-partij... en trok jarenlang op met Nelson Mandela. In 1964 werden hij en Mandela samen met vijf andere ANC'ers veroordeeld tot levenslang. Een groot deel van zijn celstraf zat Katrada uit in de beruchte gevangenis op robben -eiland. In 1989 kwam hij vrij en daarna bleef hij politiek actief...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 De helft van de oudstudenten met een betalingsachterstand krijgt te maken met een deurwaarder. Het gaat jaarlijks om 140.000 mensen. Het komt vooral doordat het misgaat in de communicatie tussen DUO en de oudstudent, zegt de nationale ombudsman. De dienstuitvoering onderwijs gebruikt volgens hem te ambtelijk taalgebruik of stuurt mails met een standaardreactie die in de spambak verdwijnen. De studenten krijgen onder meer schulden doordat ze hun OV-kaart vergeten stop te zetten. Winkelketen Kijkshop gaat een kwart van de filialen sluiten. Twintig van de 87 filialen gaan dicht. Bij een paar is dat de afgelopen weken al gebeurd. De Kijkshop, eigendom van een Zweeds bedrijf... probeert te overleven in een veranderde webwinkelwereld. Het concept van de Kijkshop, een soort analoge webshop... zonder verkopers, maar met vitrines... was bij de oprichting in 1973 nog heel vernieuwend. Het weer, flink wat zon. In het noorden kan lokaal nog wat dichte mist voorkomen... Later vanmiddag in het zuiden wat bewolking. Het wordt 16 graden op de wadden, tot lokaal 20 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking en wat frisser. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. John van de ANWB. Viel is nog op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Bathoverdorp, 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de Schiphol tunnel richting Den Haag. Verkeer richting Den Haag kan omrijden over de A9 en de A5. Op de A6 van Muiden naar Lelystad voor Lelystad 3 kilometer, kost je ongeveer een kwartier. a 9 om richting Alkmaar bij Knoop het Raadorp 4 kilometer vertraging daar een kleine 10 minuten. a 27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Lexmond 7 kilometer. Iets meer dan 5 minuten op onthoud. a 27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Hilversum 3 kilometer. Dat kost je nog ongeveer 10 minuten. En op de N11 leiden Bodegraven. In beide richtingen tussen de A4 en Hazerswouden. Twee kilometer file door een ongeluk op de rijbaan richting Bodegraven. Daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Als je zo'n oude knar bent zoals ik, we worden volgende week 43, dan uh, weet je het nog wel. Het is van de film Short Circuit uit 1986. En uh, de vraag uh, die Elder uh, Bart zich al een uh, nou, kleine 30 jaar stelt is: uh, Hoe is Johnny? En dat openen het derde gedeelte van Zandt op Zondag. Van 26 maart, zometeen de duur van de week. Maar eerst Xanadol van Olivia Newton-John. One works down by the coast One had two kids but lives alone One's brother overdosed One's already on his second wife One's just bare. Van Ed op dit ogenblik. Castle on the Hill. Natuurlijk ook met Shape on You. En um, daarvoor Olivia Newton john Met uh, die Electric Light Orkstar. Met Zana Doel. 26 maart 2017 gaat de boek in. Als de tiende Runners World Zandvoort circuitrun... Ik heb de wedstrijdloop heb ik al met je behandeld. We hebben ook nog de 12 km business run. Die werd gewonnen door Peter-Jan Hardenbol... in een tijd van 39 minuten 47 seconden. Tweede werd Wouter Dijkshoorn uh, in 41-52. Simone Kerkdijk, 43-14. Sunny Schippers, die heeft een naam mee, 44-17. En startnummer, dat is weer 21.167 werd vijfde. Uh, de recreatieloop, die was er ook. Erik Schiers uh, won dat, 44,14. Sebastian Linden werd tweede in 44,31. Jarko Kortekaas 45,38. Remco Schram, 46,16. En Guido Klaassen in 46,16. We hebben nog niet de 21,1 recreatieloop en de businessrun binnen. Maar uh, als die binnenkomen dan uh, nog in deze uitzending... laat ik je dat natuurlijk weten... Het was wel een uh, fantastisch evenement... want er uh, kwamen maar liefst 14.000 hardlopers naar Zandvoort... voor een deelname aan de 10e editie. De deelnemers werden tijdens het spectaculaire hardloop op en rond het circuitpark Zandvoort getrakteerd op een prachtige zondag. In het kader van het jubileum stond voor het eerst ook een 21,1 kilometer op het programma. En uh, er werden uh, in dit hele weekend... Diverse evenementen ge georganiseerd, zoals je weet. Gisteren de 30 van Zandvoort. Kon je allemaal horen bij Zandvoort op zondag. En in totaal, we hebben ze even geteld... kwamen er bijna 25.000 sporters in actie in Zandvoort. En de volgende editie die staat ook al op de rol. De 11e editie die is op zondag 25 maart. En de inschrijving gaat... Uh, Half oktober 2017 van start. Dan hebben we nog wat ander sportnieuws. Want Kampong heeft het thuis er wel met een mop gewonnen. In eigen huis werd het met 4-0 voor de Utrechtse hockeysters. Engels international Sophie Bray die opende de score in de eerste helft. Vlak na rust verdubbelde Lisette Koring de voorsprong. En Bray zorgde ook voor de 3-0. En Caroline Linde zette de 4-0 op het scorebord. Kampong blijft door de overwinning in de race voor een plek in de play-offs. De ploeg is in achtervolging op Laren. Dat vrijdag met 1-3 te sterk was voor de Utrechtse En vandaag met 1-0 won van nummerlaat Pinocchi. Laren staat, met vier, uh, staat vierde met twee punten voorsprong op Kampong. De uitslagen Amsterdam Hurley 0-0. Laren Pinoké 1-0. De Stegse tegen Bloemendaal 2-0. Den Bosch tegen HDM 2-1. Oranje-Rood tegen Groningen 6-1. En Kompong Mop, eh, dat hebben we al verteld, 4-0. En kom, koploper Den Bos plaatst zich officieel als eerste voor de play-offs. Tegen HDM werd met 2-1 dus gewonnen. Amsterdam, de nummer 3 op de ranglijst, morste punten tegen Hurley. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Rick Matthijssen niet verder dan 0-0. Maar Amsterdam bleef ruim voor op nummer 4 Laren. Bloemdaal die staat trouwens één en laatste op plek 11. 9 punten uit 16 duels. Goed, we gaan weer verder met muziek hier bij ZFM Zandvoort. En dat uh, doen we met een plaatje uit de jaren 10 zoals dat uh, mag heten. Benny Benassi, come fly with me. Van Zandvoort op 106.9 FM You can walk my path You can wear my shoes Learn to talk like me And be an angel too But maybe You ain't never gonna feel this way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 Om dit weer te horen. Dream things can only get better. Daarvoor Benny Menas hier met Come Fly With Me. Zometeen komt hij dan echt hoor, de dier van de week. Maar eerst Bam de base. De names have been changed to protect de innocent. Fire. Yeah. ...500 pond gekost om te maken. bestond uit, uit bij elkaar geknipt en geplakte samples. Het was een opkomende hip-hop trend. Volgens de die de clip van B-Dis vertoonde in een muziekprogramma... ...Top... Uh, ...tot Pitu ...bevatte nummer 72 verschillende fragmenten de oldschool hip-hop en funk-samples van de Jimmy Carter Buns. En fragmenten uit The Good, The Bad and The Ugly. En ook van de Thunderbirds. Om de single uit te krijgen bleef Simeon werken als fucking verder DJ. Nou, dat horen wij graag natuurlijk. Hè? Ja. Hey jongens en meisjes, het is tijd voor de Dieren van de Week. Zoek jij nog een leuke, een leuke poes, hond, konijn of wat dan ook? Kijk dan eens een keertje bij het Dierenthuis Kennerland. En deze week hebben wij in de aanbieding de Dier van de Week. En die heet. Kippie, het is een beetje nors, deze grote rode kater. Die kijkt in de camera, in, maar dat is Kippie totaal niet. Gewoon een gezellige, wat verlegen rode kater. Kippie heeft tijdens de schuiladres een kipholk gehad. Want daar zijn zijn naam omdat hij nog ongecastreerd was en hij last had van zijn ogen... is hij naar het asiel gekomen. Bij controle van de dierenarts bleek dat hij last te hebben van entropion. Dat zijn naar binnen gekrullende oogleden. Dat was pijnlijk en slecht voor zijn ogen en daardoor is hij toen direct geoverrederd Ook had Kippy een blaassteen en deze is inmiddels verwijderd. Helemaal opknapte en wel is kip nu op zoek naar een leuk rustig huisje met tuin. Vanwege de blaassten die hij had, moet hij wel speciaal voorkrijgen. Hij is op zoek naar een rustig huis. Wat hij de tijd krijgt om te winnen, eventueel met een leuke, lieve vriendin. Die is op zoek naar een leuke rode kater. Nou, dan weet je hem te vinden. Bij te dierentehuis Kennemeland. En uh, wil je nog meer weten over andere katten, honden en konijnen. Ga dan naar de website wwwdierentehuis Nog een keertje. wwwdierentehuis Het asiel is geopend elke maandag tot met zaterdag van 11 tot 4 uur. En te bereiken via telefoonnummer 023 5713888. Dus wil jij kipje lekker vertroetelen? Heb je een kippenhok, dan is hij helemaal blij waarschijnlijk. Ja? Ga naar het dierenthuis, kennen we al rond, En neem kipje mee, lekker zo'n rode oude kater. Verder bij muziekje bij ZFM. Sway, yum yum, give it some. I'm madder in the gift shop, matter at the bus stop, matter in the bar buy, looking like a showstop. Seem to be a nice girl, seem to be a wise girl. Seem to be a plain old no surprise girl. So the surprised, When she started to undress me with the steel blue eyes my breath so fast, I thought you wouldn't last you. ripped my shirt, and veins got nasty Eat this, my kids Did you ever know that could feel? Oh my God. Get the psycho sex free. I hope to meet her someday. I did next Sunday. I saw her in the park and thought that's a bit fine She said, "Welcome to the club, man. This is Bobman six foot ten, he is my husband. Th this marriage, you wanted to see me carried away on a stretcher, severely hurt. Telling you all, he was pretty tall. He looked a local, little freaky, dressed like Albert Hall. No kiss, even his fingers. Oh um, uh. yeah!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 So, yeah, you yeah, put your yeah, skin yeah. in Probe rustig aardalen, yeah. Yeah, let me strom it, yeah. And nu, nailsag, yeah. Anders zal weg. Yeah, get it, You may be a sharp dresser. You may be a fantastic dancer. You may be a lively conversationalist. Who gets you a second date? Dit is uit 1983, Will Powers, Kissing with Confidence. De volgende plaat die we draaien hier bij CFM is uh, alweer van drie jaar geleden. Wat gaat de tijd snel? Hier zijn de heren van Shepard met Geronimo.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 is dat, hit-and-run-lover van uh, Carol Jani. Oh, fantastisch. Ik, uh, ik geniet er zo van, moet ik eerlijk zeggen. Nou, de laatste uitslagen, die zijn binnen, hoor. Uh, de 21,1 Business Run. Zoek uh, even de teams even erbij pakken, want dat is misschien het uh, meest interessante. Nummer 1 is geworden Kantar 21. 2 Runners World 3. Uh, 3 is Onfit 21. Vier stoks, en keukens. En vijf kap geen mini. Wie zijn dan de, de beste? Nou ja, start nummer 21263 van Kantar21. Die liep er 1 1.2319 over. Vijf minuten later start nummer 21265. Ook van die kap kantar21. Frans Jansen, nummer 3. Hij was van Roadie Media Business Team... 4 Rob Keuning van Runner's World 3 en 5 Sebastian Pool ook van Runner's World 3. Kijken of er nog iemand van. Nou ja, Dat gaan we nog eens een keertje later uitzoeken. Uh, dat krijg je vast wel eens een keertje te horen hier bij ZFM wie dat allemaal gedaan had. Goed, de recreatieloop. Uh, Tim Tesselaar deed er 1 minuut 20, 1 uur 20 en 17 seconden over. Jan-Ari Portugees die 1 04 Dennis de Cruijff 1, 2, 29. Kayuki Karakurata 1 2303. en Jamal Halal 1,2310. Uh, deed hij over 21,1 kilometer. Nou dan hebben we alle resultaten een beetje besproken, alle top 5 van de Runner's World, Zandvoort Sequiren 2017 en dan volgend jaar 25 maart is dus de Runner's World, Zandvoort Sequiren 2018. We gaan verder met muziek. Ik, wat had ik ook weer? Ah, ik weet alweer dat ik klaar zou staan. Het is een beetje aan het einde van het programma, hè? Torserkov, oude vent, 43 volgende week. Het is niet zo anders, hè? Goed, Dothan, This Town. Eén van de laatste platen vandaag in zondag op Zondag. 26 maart 2017. City are me. I close my eyes to see what you... I took my breath away I cross all seven different oceans Together every perfect moment The brightest stars are far Waar is die jongen gebleven eigenlijk Want hij maakte van die mooie platen met uh, onder andere Distown. Town. Nou, zit er weer op voor vandaag. Zandvoort op zondag, 26 maart, is tot een einde gekomen. Volgende week uh, zitten Robert Harms en Albert Jan Vos hier uh, op uh, zondag 2 april. Wat gaan we zo meteen allemaal doen hier bij Sierven? De muziekboulevard. Ik start tussen 5 en zeven. Dan hebben we Sierven Klassiek met uh, Ruth Janssen... Peaceful Radio, tussen 9 en 11 uur. Dan heeft Opa Veug tegenwoordig, Opa Veugen. Prachtige platen in Radio Show 1220. 1220 programma's heeft hij vader Veugel al gemaakt. Ombranetto Volume 1, nieuw album. Of Anamly in Peaceful Radio. We hebben ook nog Asja, dus ook een nieuw album van EO Music. Souvenir d'Italia. Nieuwe music en nieuw album van Elisabeth Nacarato. Hij gaat echt op de, op de Italiaanse tour, die vaderveug. Oh, sorry, niet vader. Het is uh, opa veugen dit, uh, dit keer. Dus uh, tjonge, jongen jonge. Allemaal Italiaanse muziek bij Peaceful Radio. Had ik dat geweten, had ik ook met een Italiaanse plaat afgesloten. Maar goed, het is niet anders. Het is onvoorstelbaar, maar dit programma wordt elke dinsdag... tussen 8 uur morgens en 11 uur uh, herhaald. Dan heb je zometeen... Zandvoort uit Zandvoort. Lekker oude meuk op CFM. En wij draaien nog één plaatje voor het uh, nieuws weer van 5 uur. Want het is nu nog zondag. Hè? Anders dinsdag 11 uur. Snap ik toch? Nee, ik niet. Kind Creole en de Coconuts en die kat. Wij steunen elkaar weer over drie weken. Bij de uitzending van 16 april van Zandvoort op zondag. And the o'clock. the it all he got. And the God's job is six to nine. the And they got helps to cook the steak. And they got helps to wash the plates. And they got books the kids to bear. And they got rings of books to tell. Why can't you be like Andy Carr? And they got love striped And they got put her on a pedestal man. In the God never really ever moans. End not a wealthy guy, but End pays the bills on time. End got ideas and plans. In the God's what you call a real man. End the God always will provide. End is the family type.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 M. Maar nu eerst.